10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Körpershoek. Het Nederlandse bedrijfsleven loopt al warm voor WK Voetbal 2022 in Qatar. Zometeen in Goedemorgen Nederland. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. De website politie.nl is sinds vanochtend vroeg niet meer te bereiken... na een DDoS-aanval. Bij zo'n aanval raakt een website overbelast... doordat grote hoeveelheden dataverkeer naar de servers worden gestuurd. De verantwoordelijkheid voor die aanval is opgeëist door iemand die zegt bij de hackersgroep Anonymous te horen. De politie onderzoekt of dat klopt en hoe de site weer kan worden opgestart. Door de aanval is het niet mogelijk om online aangifte te doen. De politie blijft wel telefonisch bereikbaar. De NS past de treindienstregeling aan vanwege de hitte. Op enkele trajecten in de Randstad zijn treinen uit de dienstregeling gehaald om storingen beter op te kunnen vangen. Door het warme weer zijn treinen gevoeliger voor storingen, zegt de NS. Met het warme weer kan net als op de weg, hè, waar bijvoorbeeld kapotte auto's zijn... door bijvoorbeeld een kokende motor, kunnen ook treinen kapot gaan... maar ook uh, de rails kunnen effecten daarvan uh, ondervinden. Zoals bijvoorbeeld het uitzetten van spoorstaven. En ook de bovenleiding bijvoorbeeld kan uh, dergelijke effecten hebben. En daarom uh, wordt het treinverkeer ook geraakt door de warmte. NS en ProRail hebben extra storingsploegen klaargezet. En verder staan er locomotieven klaar om gestrande treinen zo snel mogelijk weg te slepen. De prijs die gemeenten vragen voor een bouwvergunning is dit jaar gemiddeld met 5% gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis. De gemeente Sonnen en Breugel spant volgens de vereniging De Kroon. Daar kostte een bouwvergunning in 2012 296 euro en dit jaar 750 euro. En de duurste gemeente van vorig jaar, Lopik, liet nu de grootste daling zien. Kost een vergunning voor een dakkapel in Lopik vorig jaar ruim 840 euro. Dit jaar is het de helft. Op de boeg van een containerschip in de haven van Rotterdam is vannacht een walvis aangetroffen. Dat is de derde keer in twee jaar tijd. Het is nog niet bekend wat voor soort walvis het is. En ook onduidelijk is waar het schip het dier heeft aangevaren. De walvis lag op de bulb, een bolvormig uitstekend deel van de boeg. Het Rotterdams havenbedrijf laat het dier zo snel mogelijk weghalen. Wat we weten is dat we gaan het schip nu zo snel mogelijk schoonmaken. Want het stinkt natuurlijk enorm daar. En het moet gewoon doorgewerkt worden bij DCT. En het weer nog vandaag zonnig en erg warm, tussen 33 en 36 graden. Op de stranden een graad of 30 en later is daar wind van zee. Laat in de middag stapelwolken en in de nacht van het zuiden uit regen en onweersbuien. En er is verkeersinformatie bij de ANWB zit Erwin Dart. Veel files naar het strand op dit moment. Zoals op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld, 3 kilometer file. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Vanwege werkzaamheden bij Breda Noord, 2 kilometer. 2 kilometer ook op de A20 Gouda. Richting Hoek van Holland, tussen Maasdijk en Afrit Westerlee. En op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom... 7 kilometer tussen Zeggen en Afrit-Wouwse-Plantage. Uh, tussen Bergen-op-Zoom-Zuid en Rilland nog eens 5 kilometer file. A59 Noordhoek richting Zierikzee... tussen de Volkracht-Sluizen en Den Bommel 4 kilometer. En de laatste op de N57... Rotterdam richting Ouddorp tussen de aansluiting met de A15 en Hellevoetsluis 3 kilometer. Zometeen bij KRO Goedemorgen Nederland. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch wil dat het Olympisch Comité de rug recht houdt... vanwege de omstreden anti homo wet in Rusland. Blijf luisteren.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Wouter Kurpershoek. Het Nederlandse bedrijfsleven zet in op WK voetbal in Qatar en het IOC moet keiharde toezegging van Rusland afdwingen over anti-homo wet. Het ochtendmeur, humeur van Galit Boelou is er straks ook. Het is 6 minuten over 10. Dit is het vervolg van Karo. Goedemorgen Nederland. De staat Qatar investeert de komende jaren 150 miljard euro in infrastructuur... om het WK voetbal van 2022 mogelijk te kunnen maken. En Nederlandse bedrijven staan te popelen om daar een handje bij te helpen. Ruben Dubelaar, goedemorgen. Goedemorgen. U bent in onze studio. U bent de programmamanager van het Dutch Sports Infrastructure. Wat is dat voor een club? Dat is een exportplatform dat we vanuit de werkgeversorganisatie FME hebben opgericht om de export te bevorderen voor het Nederlandse bedrijfsleven. En zeker waar het gaat om het vlak van sportse infrastructuur. We vinden het altijd belangrijk om een bepaalde focus aan te brengen in onze exportbevorderende programma's. En de Infrastructure is een platform om het bedrijfsleven bij elkaar te krijgen en samen naar het buitenland toe te gaan. Wat dacht u toen twee jaar geleden, drie jaar geleden bekend werd... dat het WK voetbal in Qatar gehouden werd. Van, hé, hey, kansen voor ons. Absoluut, absoluut. Um, Qatar is natuurlijk weinig. Het is een uh, zeer klein land. Het is kleiner dan Nederland. Uh, als je ziet wat, uh, wat daar nu staat, dan is dat zeer weinig. Uh, het groeit enorm. Hè. Denk aan Dubai van twintig uh, jaar terug... Um, dus ja, landen die al sterk ontwikkeld zijn, die een WK voetbal gaan organiseren... dat biedt uiteraard minder kansen dan een land waar nog amper stadions staan... en waar ook de infrastructuur nog heel ontwikkeld moet worden. Want hoe werkt dat in zo'n Nederlands bedrijf? De, je bent altijd natuurlijk op zoek naar nieuwe markten, nieuwe mogelijkheden... en dan zo'n WK. Ja. Dan heb je onmiddellijk een lijstje klaar van oké, okay, dat kunnen we gaan doen, dat kunnen we gaan doen. Wij moeten meebouwen aan die stadions bijvoorbeeld. Ja, als werkgeversorganisatie kijken wij natuurlijk altijd waar de grootste kansen zijn voor het bedrijfsleven. Onze kracht zit in het collectief, dus uh, het bij elkaar brengen van, uh, van de bedrijven. Een uh, op een doen de bedrijven ook allemaal zelf aan marktbewerking. Denk aan de grote bouwbedrijven, maar natuurlijk ook de technologische toeleveranciers. Um, dus wij kijken ook heel nadrukkelijk waar zit voor een breder Nederlands bedrijfsleven liggen kansen. En kunnen wij zo gezamenlijk het bedrijfsleven plus de overheid kunnen we optreden in het buitenland. Wat is de grootste kans in Qatar? Nou wij richten ons voornamelijk op de stadions die nog gebouwd moeten worden. Um, de, het WK BID had zo'n twaalf stadions die uh, Qatar heeft aangeboden voor het WK 2022. Daar zijn nu discussies gaande over hoeveel zullen er daadwerkelijk worden. Um, dus wij zien die, die stadions en alles wat rondom de stadions ontwikkeld moet worden als grootste kansen. Uh, drie daarvan staan al, die moeten waarschijnlijk gerenoveerd gaan worden. En de kans is dus dat die twaalf ietsje worden teruggebracht, dus dat er nog zo'n zes stadions gebouwd moet worden. En er is 150 miljard euro te verdelen. Ja, maar dat is niet alleen voor de stadions. Dat is voor Goed, het heel bredere, hè, de, de alles wat Qatar moet gaan ontwikkelen de komende jaren qua infrastructuur. Dus het gaat havens, om vele miljarden euro's die er ook voor het Nederlands bedrijfsleven daar dus te absoluut, halen zijn. Absoluut, hè, want het bedrijfsleven doet natuurlijk ook meer dan alleen de stadions. Denk ook aan de havenontwikkeling. 2017 moet de, haven, uh, moet, moet de nieuwe haven klaar zijn. Nou, daar zit natuurlijk ook voor Nederlands maritieme bedrijven zit daar veel kansen. En dus het gaat ook om de, de mobiliteit. Er moet een enorm groot metronetwerk ontwikkeld gaan worden. Uh, daar, daar moet, laat maar zeggen, de, de eerste scheppen die gaan nu zo'n beetje de grond in. Uh, en dat metronet dat is enorm groot. Het wordt gekoppeld aan een hoge snelheidslijn naar Saoedi-Arabië. En er moeten 48 ondergrondse sta, uh, stations worden ontwikkeld. Nou, dus dat betekent, hè, om dat voor 2022 klaar te hebben... dat je ja, enorm hard aan de bak moet. En uh, ja, daar, daar liggen en daar de kansen. Daar willen u aan meedoen? Ja, daar willen we aan meedoen. Dan zit je tegenover de emir van Qatar? Of wat, tegen, met wie praten wij als Nederlanders? Daar? Nou, daar, daar praten wij als Nederlanders niet mee. Ik niet, uh, althans. Maar daarvoor zijn natuurlijk ook andere relaties belangrijk... die we als Nederland hebben in die, dat soort landen. Denk aan het Koninklijk Huis. Hè. Die, die praten natuurlijk wel op dat niveau. We hebben een uh, goede ambassade zitten in Qatar met, een, met een, ja, een goede ambassadeur die ons naar binnen kan, kan helpen waar nodig. Um, dus daarom is het ook belangrijk om met een aantal juiste partners... als, als met één grote Hollandse vlag daar naartoe te trekken en, wat, en niet individueel. Ja, mijn vraag is eigenlijk, wat zegt u dan tegen de autoriteiten daarvan? Jullie moeten voor ons kiezen. Wij zijn de beste stadionbouwers in de wereld. Nou, ik denk niet dat het zo werkt, want, want dat doet iedereen natuurlijk. Dat doen de Amerikanen, dat doen de Maar Briten. wat laat u dan zien waardoor uiteindelijk de keuze op Nederland zou moeten vallen? Nou, ik denk dat dat ook een bereidheid is om samen te werken. Wij hebben, we nodigen ook Qatari deze kant op, hè, om Nederland te komen bezoeken. Uh, we hebben een aantal concepten hier in Nederland die goed werken. Denk aan de Amsterdam Arena. Uh, dat is een van de weinige stadions wereldwijd die winstgevend zijn. En dat komt omdat het een multipurpose stadion is. Dus het wordt niet alleen maar voor voetbal gebruikt, het wordt voor meerdere aspecten. Evenementen. Evenementen. En het is belangrijk dat je dat vanaf het begin, hè, dus gaat werken aan een business case die, voor, die bij Qatar past. En dus meedenken vanaf het begin, aangeven dat wij daar ervaring in hebben. Dat is het onderscheidend vermogen dat, dat zijn. Ja, En nog even over die stadions. Ik heb begrepen dat dat stadions worden met airconditioning en, en uh, die eventueel moeten ze weer afgebroken kunnen worden om dan vervolgens in een derde wereldland weer opgebouwd worden, als een soort gift. Ja, ja. Zijn, kloppen die verhalen? Ja, het koelen, dat wordt natuurlijk... Hè, de discussie is nu gaande, gaat het naar de winter of blijft in de zomer? Uh, dat zal nog wel even doorgaan. Die de zomer is 3,44 graden, Ja, dus dat... Extreme ja, temperatuur. Het, het probleem zit niet in het koelen van de stadions. Mensen gewend, hè, in, in, in Dubai ook, uh, je hebt een grote indoor skibaan. Dus dat, dat koelen, uh, dat komt wel in orde. Het kan uh, goede airconditioning voor ontwikkeld worden. Um, maar het gaat ook om wat er omheen gebeurt. Dus wat er gebeurt met de fans. Hè? Je hebt natuurlijk een stukje beleving van zo'n WK... dat de mensen naar het stadion toe gaan en zo'n 80.000 man uh, zo'n stadion uitgaat. Hoe krijg je dat allemaal gekoeld? En hoe gaan die in de metrosystemen in? Daar zit de grotere zorg, denk ik. Maar waarom kunnen wij dat dan goed... Uh, we, we hebben natuurlijk een, een, een, een industrie die uh, internationaal bekend staat... Hè, om technologische innovaties. Uh, er zijn ook bouwbedrijven die nieuwe innovaties hebben ontwikkeld. Dus bijvoorbeeld ook dat, uh, uh, dat gedeeltelijk weer afbreken van de stadions. Uh, een, een bedrijf die bij ons in het consortium zit, Ballas Nedam... heeft een systeem ontwikkeld hè, waarbij een soort stadion als Lego-blokjes in elkaar wordt gezet dat dan uh, na het gebruik van stadions weer gedeeltelijk geëxporteerd kan worden... en uit elkaar gehaald kan worden. Maar klopt het verhaal of heb ik dat gewoon ergens... Uh, ver nee, verzin zodat, ik dat er plek nee, dat het dan men, men, in een derde wereldland uh, opgebouwd kan worden... voor weinig geld? Nou, dat, dat is een mooi verhaal natuurlijk. Um, en ik denk dat, dat, dat die ambitie niet. er is om dat te doen. Jawel, Ik denk dat Qatar echt de ambitie heeft om, om dat soort eh, dus, nou, het stukje duurzaamheid... wat ze erin willen brengen. Dus uh, uh, stadions die bij wijze van spreken zo, zo energie-neutraal energie kunnen draaien... Maar ja dus die ambitie is er zeker ja en de oplossingen die worden op dit moment gezocht en uh, de oplossingen liggen nog niet voor handen hoe belangrijk is Ronald de Boer? Is want ik begrijp dat hij meereist uh, want hij heeft gespeeld uh, daar. Ja, hij heeft zeven jaar daar gezeten inderdaad. Volgens hij is ambassadeur van dat WK. Ja hij heeft uh, geholpen uh, hij was ambassadeur van Qatar om het bid voor Qatar uh, daar naartoe te halen. Uh, succesvol natuurlijk, en ja, daardoor kent hij heel veel mensen daar in de regio. Maar het toont zich ook heel bereidwillig om het Nederlands bedrijfsleven nu daar vervolgens uh, te helpen om die contacten te ontwikkelen. Dus voor ons is hij heel belangrijk. Heeft, uh, u, heeft u gezien hoe dat werkt in de praktijk als hij daar ja, ja, ja, ja. dan uh, gaan alle deuren open? En... Ja, dus uh, het, het geheel wordt daar aangestuurd door het Supreme Committee. Uh, dat is uh, de secretary general daar. Dat is de man op het hoogste niveau. Nou, daar, die kent hij goed. En uh, hij weet de bedrijven dan binnen te brengen op een niveau... waar ze zelf heel veel meer moeite voor zullen moeten doen. Uh, of zelfs moeite zullen hebben om dat alleen te... Maar hij, hij praat echt mee tijdens die uh, gesprekken? Of is het alleen de introductie? Mee, hij, en... hij doet de introducties. Uh, maar het is ook iemand die heel begaan is met de verdere ontwikkelingen. Dus uh, ja, hij, hij is ook zeker iemand die deelneemt in die gesprekken. En, uh, en meedenkt, absoluut. Er valt geld te verdienen, dat is duidelijk, en het zou mooi zijn als Nederlandse bedrijven daar een rol bij kunnen spelen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk waanzin om een WK voetbal te organiseren in zo'n extreem heet land, en dat gaat ook nog eens 150 miljard euro kosten. Ja, uh, bij Qatar. Gewoon als mens gesproken, nu he? en Ja, ja, ja zaken nee, maar... dat snap ik, dat snap ik. Um, ja, we hebben natuurlijk veel met de mensen in Qatar gesproken, en um, ja, daar is ook een ambitie om Qatar op te bouwen. En zij geven ook aan uh, voor uh, overal heeft zo'n WK voetbal plaatsgevonden he, in alle delen van het land. Het is in Azië geweest, in Amerika, uh, Europa veel natuurlijk. En nog nooit in, in het midden oosten of in de golfregio. Dus uh, als het een, een wereldkampioenschap is, ja, dan willen wij ook wel eens aan de beurt zijn. En als Qatar zijn we dan het beste om dat te doen. Dus als je daarover praat, dan, ja, dan snap ik die ambitie. En ook als je kijkt hoe het daar in de wintermaand is... dus inderdaad in februari, maart, met 25 graden... Uh, dan is het zeer aangenaam vertoeven. Dus dan kan ik me er iets bij voorstellen. In hoeverre laat u zich als Nederlands bedrijfsleven... voorlichten over de mensenrechten-situatie in Qatar? Um, dat, uh, daar laten we ons natuurlijk. Hè. We hebben als uh, bedrijfsleven allemaal onze eigen MVO-reglementen... Uh, uh, onze, onze richtlijnen waar wat we ons En hoort u Um, nou, in de media komt ook naar voren, wordt veel naar voren gebracht dat Qatar he, dus alles op hun langdurige visie naar 2030 toe. Willen ze dat zo goed mogelijk ontwikkelen. He. Duurzaamheid, sustainability, maar ook hun eigen ook, ook qua werknemers. Zorgen dat die niet in te, te warme temperaturen moeten werken. En, en daar is regelmatig wat over in de media. Voor ons als Nederlands bedrijfsleven geldt dat je je eigen ethiek natuurlijk volgt... als je, als je daar opdrachten aanneemt en buitenlandse werknemers vervolgens weer in dienst neemt. Maakt het voor u als bedrijfsleven nog uit dat Qatar op dit moment een grote speler lijkt te zijn... als het gaat om het leven van wapens aan allerlei opstandelingen in de regio daar... Um, de, als bedrijfsleven, zijn, hè, wij laten ons ook adviseren natuurlijk de, door onze ambassade... door ook, ook, het, uh, ook de ministeries. Hè, dus uh, ik denk dat we daar Nederland breed een, een statement in moeten uh, nemen. Als bedrijfsleven zijn wij daar nu niet nadrukkelijk mee bezig om daar een politiek statement Komt te maken. Komt dat ooit nee. ter sprake? Van het goh, we zitten hier nu wel, maar als we straks deze opdracht krijgen... dan hopen we toch wel dat. En dan komen er een aantal ethische eisen of, of werkt dat niet zo? Nee, nee, dat hebben wij niet meegemaakt. Misschien dat het op bepaalde niveaus wel gebeurt, maar ik heb het niet voorbij zien komen. Maar dat is ook nee. niet iets wat u als bedrijfsleven zou willen meenemen? Dat je met z'n allen zegt, oké, okay, we gaan nu met z'n allen naartoe. En natuurlijk willen we geld verdienen, maar niet ten koste van alles. En dat gaan we ook wel zeggen. Ja, nee, ik denk dat, uh, dat het juist ook het, het, het, het, uh, ik moet zeggen, on onze waarde opleggen... dat zal daar nooit zo goed overkomen. Maar ik denk wel dat we heel nadrukkelijk met het bedrijf, met ook de Qatar... Nou, die de denk, zaken kunnen gaan ontwikkelen. Wat ik bedoel te zeggen is eigenlijk dat ze zullen inderdaad... niet hun standpunt of hun, uh, hun politiek gaan wijzigen. Maar u kunt wel als bedrijfsleven zeggen... nou, misschien moeten we niet daar geld gaan verdienen. We laten dit aan ons voorbij gaan. Of zegt u, Neo en Qatar valt het nou, wat dat betreft best mee. En... Het is natuurlijk niet dat alles gaat voor het geld. Um, maar ik moet zeggen dat, dat als wij kijken naar Nederland breed... hebben wij volgens mij een goede relatie met Qatar. Uh, dus uh, volgen wij in het bedrijfsleven ook wat er uh, qua politiek uh, wordt gedaan. En uh, ik geloof nou niet dat wij daar het voortouw in moeten nemen... door te zeggen wij boycott Qatar bijvoorbeeld. Nee. Volgt u de rellen in Brazilië die te maken hebben... gedeeltelijk met uh, onvrede over dat WK... Uh, dat er inderdaad zo vreselijk veel geld uh, naar de bouw van een stadion bijvoorbeeld gaat. En dat wordt dan maar één of twee keer gebruikt. En vervolgens uh, heeft de bevolking niet echt heel veel geld. Dan geloof ik niet dat dat een heel groot probleem is in uh, Qatar. Als een van de rijkste landen van de wereld. Maar volgt u de... Ja, er is wel discussie wereldwijd. Hè? Moeten we iedere keer maar zoveel geld besteden aan... Aan zo'n WK-evenement van drie weken. Ja, uit, uiteraard is dat iets wat we volgen. En ik denk ook juist dat dat hetgeen is waar we oplossingen proberen voor te vinden. De, de witte olivanden zoals we het kennen uit, uit Zuid-Afrika. Of zelfs ook voor Olympische Spelen in, in China. Dat je ziet dat een stadion wordt ontwikkeld wat vervolgens totaal niet wordt gebruikt. Ik denk dat we juist proberen mee te denken van hoe kun je dat soort zaken nu voorkomen. En dat is ook iets wat de FIFA op dit moment propageert. We zijn laatst ook in Rusland geweest, hè. Daar, daar speelt dat ook. Er moeten veel stadions gebouwd worden. Ja, hoe ga je dat nu doen dat ook de lokale bevolking daar, daar zoveel mogelijk aan heeft... en dat je stadion in plaats van een verliesgevend project... juist een winstgevend project voor de regio kan worden? Ik heb begrepen dat u voor dit interview een afspraak met de ambassadeur van Qatar heeft... Verzet of afgezegd? Of? Ja, ja, verzet zelfs. Hè. Dat geeft ook maar aan dat zo'n ambassade dat? ook. Uh, nou, wij, wij hadden afgesproken samen en uh, dat, dat was. Uh, in deze tijd is de agenda af en toe wat, voor mij in ieder geval wat flexibeler. Maar de morgen zijn niet zo dat je dat absoluut niet doet. Een afspraak is een afspraak. Dat, nee, dat is wel. Dat is de, de Nederlandse ambassadeur in Qatar, hè? Dus uh, naar okay, Nederland. Oh, ik dacht even dat. Uh... Nee, hoor, nee, nee, nee, nee. nee. Oké, okay, dus daar is we nee, ons wel mee uh, over, te, over te spreken. Ik, ik hoop dat ik nog aan kan kloppen, maar ik, dat zit wel goed ik voor Ik vermoed het wel. Ja, Ruben uh, Dubelaar, uh, dank u wel. U bent dus van de Dutch Sports Infrastructure... dat platform van verschillende Nederlandse bedrijven... die in Qatar willen gaan investeren... straks tijdens stad WK in 2022. Dank u wel. Graag gedaan. Zometeen Boris Dietrich van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch... over de omstreden anti-homo-wet. Maar nu eerst het ochtendumeur van Khalid Boudou. Vakantie is een tijd van loslaten, nieuwe indrukken opdoen en bovenal je vrouw niet tegenspreken. Maar het valt niet mee te ontsnappen aan een denksysteem van een overgereguleerd en een oververzekerd land, waarin overheidsorganen de bevolking als overbezorgde moeders in de nek hijgen. Een verdwaalde halve wolf komt even snuffelen... en legeroperatie Roodkapje wordt ingezet voor veiligheid van scharrelkip en kind. Waait het iets harder dan adviseert het RIVM... om kinderen met schoenveters aan lantaarnpalen vast te binden. Goede bedoelingen kunnen geen kwaad, zou je graag denken... maar dat ze soms kunnen leiden tot collectieve paniekaanvallen en angstneuroses... wordt duidelijk in vakantietijd. Loslaten, de boel de boel laten, dat is de gemiddelde Nederlander niet gegeven... Onlangs nog was ik in Cuba, een heel andere wereld. De tijd heeft er stilgestaan in het communistische land. De van alle moderne gemakken verstoken bevolking... laat zien dat de mens in staat is om voor welke omstandigheid dan ook... een overlevingstruc te verzinnen. En daar zat ik eens aan de Malecon, de beroemde boulevard van Havana... waarbij ik veel poëtische beelden zou kunnen oproepen... maar waar het op neerkomt is dat waar je ook vandaan komt... je er binnen één dag Cubaan zult voelen... Althans, dat dacht ik. Want op een van de mooiste zeemuren van de wereld... hoorde ik dat Nederlandse echtpaar klagen. Een lampje scheef, een krakend deurtje, gids te laat... en wij Nederlanders piepen alsof we zojuist publiekelijk besneden zijn. Bij het minste geringste ongemak activeren we de hulplijnen... of vliegen SBS6-rechercheurtje Alberto Stegeman in... om de vakantie te komen redden. Alsof hij daar beter van wordt. Is de koffie te lauw, de reis wat koud... dan slaan we met de vuist op de receptiebalie... en dreigen in Purmerens Spaans. Ik moet er nu habla met de senor de la manager... anders zwaait er een motje wat comprende, Spaanse muts... De mens kreeg het koud en ontstak het vuur. Hij werd belaagd door wilde beesten en sleepde pijlpunten. De begroeiing onder zijn voeten verdorde en hij liep verder en verder. En in 2013 werd het iets warmer en viel hij met een heus hitteplan in de hand dood neer naast het opblaasbadje van de praxis. RIVM zou er goed aan doen een campagne te beginnen. om de Nederlander te leren ontspannen. en om te gaan met kleine veranderingen en tegenslagen. Het scheelt op zijn minst een hoop vakantiestress. En dat zei Galit Boudou. Maandag, het ochtendhumeur van Hans Bem.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 Throw us aside, turn all your winter sorrows, hang them out to dry Throw it away, we gotta throw it away, throw it away. All the colorful days, my friend, are coming around again Off my shoulders As my feet become unstuck, And all the good times On which we do depend Coming Around Again van Simon Webb. Het is vijf minuten voor half elf en u luistert naar Karo. Goedemorgen Nederland. Wij zoeken contact met Boris Dietrich... de directeur seksuele minderheden van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. We wilden graag met hem willen spreken over de anti homo wet in Rusland... waar veel om te doen valt, zeker met die Olympische winterspelen... die voor de komende winter gepland staan. Maar meneer Dietrich is onbereikbaar... en ik begrijp dat dat ook een beetje te maken heeft met het feit dat hij in Afrika zit... Totdat we hem wel aan de telefoon krijgen, luisteren we gewoon naar muziek.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 Things We Do For Love van 10CC. We waren op zoek naar Boris Dietrich van Human Rights Watch... om te praten over die anti-homowet in Rusland. Gaat die nu wel gelden of niet gelden tijdens de Olympische Winterspelen? Het is helaas niet gelukt om contact met hem te krijgen. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van KRO Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma kunt u lezen op onze website www.kro.nl. Zometeen hier op Radio 1, Jeroen Wielaert met Lijn 1 van de NTR. Jeroen, goedemorgen. Waar gaan jullie het over hebben? Niet over winterspelen, maar over een sport die in Nederland heel erg groot is. En toch zelden onderwerp van een goed gesprek in de avondetappen. Sport, vissen, vissen. Ik sta op een dijk bij Nijkerk. En daar is sinds een half uur een wedstrijd aan de gang. Spannend. Zometeen in één 1 van NTR. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten.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 En het is ook onduidelijk waar het schip het dier heeft aangevaren. En de prijs die gemeenten vragen voor een bouwvergunning... is dit jaar gemiddeld met 5% gestegen... blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis. De gemeente Son en Breugel spant volgens de vereniging De Kroon. Daar kostte een bouwvergunning in 2012 296 euro en dit jaar 750. En dat zijn de hoofdpunten. <truimert> En er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erwin De Hart. Ja, in het westen en zuidwesten is het vooral druk op de wegen naar de kust. Andere opvallende zaken is een file op de A7 Heerenveen richting de Afsluitdijk. Tussen Nijland en Boswaard-Oost. Twee kilometer door een ongeluk. De weg is ook dicht bij Boswaard-Oost richting de Afsluitdijk. Op de A15 Rotterdam richting Europort door een ongeluk. Bij de Botlektunnel vier kilometer file en de linkerrijstrook is afgesloten. Door werkzaamheden op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Zevenbergse hoek en Breda-Noord vier kilometer file en een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 Er staat een uh, eenvoudig bordje op het uh, dijk langs een uh, kanaal in de buurt van uh, Nijkerk. Het heet hier uh, het Arkerhense Pad. Het bordje staat in, witte bordje staat in zwarte letters VISWEDSTRIJD H.O.G. En dat staat voor HOOP OP GELUK. Strijdtoneel, een enorme... Hechte, dikke haagriet aan weerszijden. Binnenvaartschip uh, aan de vette, aan, aan het uh, pad afgemeerd. Ik heb er ook eentje langs zien komen. In de vette, uh, over uh, in de groene velden. Perspectief van de pijp van het Oude Gemaal bij Nijkerk. Modernere windmolens daar. aan de uh, andere ander kant van het perspectief. En ik loop nu naar de kant van het water. Het is een vis-koppelwedstrijd. En dit is zo'n beetje de sfeer. Bestelbusje dat langskomt aan de andere kant van het water. De wedstrijd is een half uur aan de gang... John Vallen zit hier als een van de leden van het duo. Samen met, met Rob, hè? Ja, Ben Dekker. Ten Dekker. Ze hebben allebei een uh, net voor zich aan hun voeten. In het water hangend. Uh, tussen hen in een opstelling met... Uh, Blauwe en witte potjes met, uh, met maaien, hè, John? Ja, maden, kaarsen, wormen. Hennep. Voor de vis. Ja, ik zelf heb er niet zoveel trek in als ik het zo moet kijken. En jij waarschijnlijk ook niet. Jullie zitten hier met uh, verschillende types hengel. Rob, wat voor hengel heb jij daar? Ja, ik heet Ben. Sorry, Ben. En dit is gewoon een vaste hengel van Daiwa. En wat voor, wat voor een heb jij, John? Ik heb een uh, Shimano. Jullie zitten hier met verschillend materiaal en dat kan in de duizenden euro's uh, lopen, heb ik begrepen. Ja, dit, dit, dit kost wel wat, want je moet er heel zuinig op zijn. En hoe laat ben je vanochtend opgestaan in Utrecht om hier te zijn? Half zeven. Dat is zo'n beetje wel uh, de, de vaste tijd hè, voor uh, deze tak van sport, Ben. Ja, vaak wel. Ja. Viskoppelwedstrijd. Betekent dat dat ik ook moet zeggen dat jullie op elkaar zijn... Ja, wij kennen elkaar door en door, van binnen en van buiten. En jullie spreken ook weinig, zo te horen? Concentratie is heel belangrijk. Aanvoelen? Ja, ook. Maar we weten precies wat we doen. we hebben weinig woorden nodig. En zo zitten jullie hier uren? Ja, totdat het af is. Ja, is. Het gaat er even over, voor de leken onder het luisteraarspubliek... dat jullie gewoon aan het eind van de middag zoveel mogelijk in dat net hebben. Ja, dat klopt. En dan gaat het ook over hoe zwaar de vangst weegt. Ja, het gewicht van alles bij elkaar. Een heel essentiële vraag in dit verband, ik zal jullie niet lang meer storen... is, willen ze bijten? Gaat wel aardig. John? We hebben er nu, we hebben er nu 30. 30. Kleine ja, visjes. Ik zag er net eentje eh, dat je er net eentje had. Maar waar vissen jullie specifiek op? Op, op wit vis. witvis. Witvis? Geen wat eigenlijk wat bijt, kleine vissen of grote vissen. En nu vangen we kleine vissen en we hopen zo meteen dat we uh, ja, halverwege de wedstrijd we wat grotere vissen gaan vangen. En dan uh, voornamelijk hopen we op brazen. brazen. Dat geen uh, Wat gewicht brengt. Ben, je vertelde voor de uitzending al dat uh, het hier niet zomaar gaat om een koppel... maar uh, dat jij daar samen met een BH-urg langs de kant zit, hè? Ja, Sean ja, is een hele bekende, hele bekende wedstrijdvisser in Nederland. Hij is wel echt ja, een van de toppers, zou ik maar zeggen. Het is ook een hele grote eer dat ik samen met hem deze koppelwedstrijd mag vissen. Zo voel je het aan? Ja, absoluut, ja. Ook al vangen we niks. Als ik met Johnny vis, dan ja, is mijn dag altijd goed. Een, rijk, een rijke ervaring. John hebt een hele, hele rijke ervaring. Maar ook om dat samen met hem te doen? Ja, absoluut. Ja, ja, absoluut. Nou ben ik uh, afgelopen zomer in een evenement geweest met fietsen waar heel veel over zuiverheid te doen is. Is dit een schone sport, John? Schone sport is dit s'avonds een bolletje erbij. En overdag uh, gewoon lekker fit. Broodje mee. Wat water. En dan uh, hopen wij dat veel zoveel mogelijk beet krijg. Maar verder, uh, ja, verder geen drugs of zo. Alleen maar een borreltje naar afloop. Hey, ik laat jullie even alleen komen aan het eind van de uitzending even terug... om de stand op te nemen. Dank jullie wel. Nou, dit is al een beeld zomaar langs, de, langs het Arkerhense pad in Nijkerk... over een tak van sport over een vorm van sporten die heel erg groot is in Nederland. Twee miljoen deelnemers hebben we in uh, dit goede land, deze aardige sport. Er zijn ook wat schaduwzijden, berichten, jongste berichten... over een praktijk die al wat langer doorgaat. Namelijk van Poolse vissers die iets anders doen met die vissen... dan ze weer teruggooien. En dan gaat het niet over brazen, maar over... Karpers en Paling. Dit allemaal, dit half uur van Lijn 1. En u kunt erover meepraten. Hoe mooi vindt u dat? Hoe nieuwsgierig bent u eigenlijk? Of bent u een deelnemer aan het vissen? 0800 1121, 0800 1121. Dat is het nummer waarop u kunt bellen. U kunt bellen. En hashtag Lijn 1 voor de twitteraars. En u kunt mailen naar Lijn 1, Apenstaart.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 Dat dit eh, op de top 10 staat? Vertel eens even, Dirk Wever. Top nou, 10 waarvan? De, de overlijdens top 10 eh, eh, voor sportvissers. <lacht> dus niet waarheen, waarvoor? Want dat weten ze wel. Maar Piet en Leen, wat leuk. Marco Kraal, wist jij dat? Nee, dat wist ik niet, nee. Jij bent bioloog en ja. uh, ook want we net hadden, al een bekende hengelaar. Maar jij bent zo'n beetje de martsmeets van uh, het vissen op televisie in Nederland? Nou, dat is misschien te veel eer, maar ik, ik vis wel heel veel. En ik, uh, nou, jij weet, het een... ja. is dus nou eindelijk is iets waar, <laughs> waar jij meer van weet dan martsmeets. Ja, van vissen, ja. ja. <laughs> Klopt. Je bent bioloog? Ja. Maar uh, je hebt net zoals meer mensen in deze bus van je hobby je werk kunnen maken. Ja, ja. Wat zijn wij gelukkig hè, met z'n allen. Ja, Want absoluut. Hier, behalve Dirk, Dirk Wever van uh, Hoop op Geluk zit hier ook uh, Ben Ekkel, organisator. Die is even weggelopen van de hengel, hè? Ja, maar ik heb een goede secondant die het eventjes van boven neemt. En wie is dat? Dat is de zoon van mijn koppelmaat. Dat is Dex Verhoef ja. en zijn vader... John, daar is de, mijn koppelmaat. Daar vis ik mee. Maar jullie kunnen wel even een kwartiertje weg? Oh, okay. Ja, ja hoor. Maar ik heb net, je hebt net John en Ben gehoord ja. aan het begin van de uitzending. Ja. Een kwestie van opperste concentratie. Ja. Een goed koppel, ja. ze voelen elkaar aan. Ja. Zwijgzaam gebeurt het. Vandaar dat het ook lastig is als televisiesport, hè, dat vissen of niet. Nou, dat ligt aan. Wat, wat voor tak van sport je bekijkt. Dit, dit, dit wedstrijd vissen zeg maar, traditioneel met de vaste hengel. Mensen zijn heel geconcentreerd. Die willen niet afgeleid worden. Dat geldt eigenlijk voor elke vorm van hengelsport. Maar er zijn ook andere vormen van, van, van hengelsport die uh, ja, misschien wel beter voor de media zijn. Uh, Waar veel meer gebeurt, waar veel meer activiteit plaatsvindt. Maar besef, wat zijn gewoon topsporters deze, deze het mensen? Het heeft onterecht een suffig imago. Het is absoluut niet suf. Nee, en dat geldt hier misschien in Nederland een beetje. Alhoewel, het is sterk aan het veranderen. Maar in Amerika is het gewoon echt een, een, een, een gigantische, ja, spectaculaire sport. Waar gewoon een, een topwedstrijdvisser in Amerika verdient meer dan hier topvoetballer. Vertel. Er je er een keertje in, in Nederland uh, naar Nederland overgevlogen met boot en hand. Ja, we hebben ooit een keer, heel lang geleden, uh, en kwam een bekende Amerikaanse wedstrijdvisser tegen. En die wilde mee aan de snoekbaarswedstrijd. En wij, wij zeiden van nou, we regelen een boot voor je. Hij zegt nee, neem ik al zelf mee. Dus er kwam gewoon een vliegtuig met daarin zijn bootje. Werd uitgeladen, hij vissende zijn wedstrijd. En het bootje werd in het vliegtuig geladen en de business as usual, dan gingen we terug. Dat was de Fish Force One. Dat was, ja, de Fish Force One, ja. Oh, ja. ja, ja dat, is, dat zijn echt keien zijn wel. Ongelooflijke ja. bedragen worden daar ja. dus uh, ja. aan verdiend. Ja. En hier in Nederland, hè, we hebben net de BH er gehoord, John. Ja. Die gaat vanavond misschien uh, met uh, het prijzengelden van Ja, Ja, maar vooral met de eer. Ja. Maar we hebben ook een, Nederland, ons sportvis heeft ook een, een, een, een team wedstrijdvissers die internationaal het hele goed doen. En het grappige is, dat zijn niet alleen mannen, maar dat zijn ook vrouwen. En dat zijn geen vrouwen met een tuinpak, en rood haar en, en, en slippers aan, maar dat zijn gewoon hele leuke meiden die verschrikkelijk goed vissen. En dat vinden die mannen dan weer niet zo leuk, want er lopen een aantal meiden in ons damesteam rond die gewoon echt iedereen, ook de heer het slot voor de ogen vissen het snot voor de ogenvissen ja. luisteraars ja. heeft u die er zijn een aantal sexy meiden ja. die die mannen het snot voor de ogen vissen ja, ja. en hoe ziet dat eruit dan Ja nou ja Hoor, letterlijk, een, een, een letterlijk een dat paar ze paar mannen bedenken van. langzaam <laughs> zo onder de Ja precies en eigenlijk de, liever die meiden En denken van laat ik, laat ik maar gaan voetbal gaan kijken want ja. dit red ik toch niet meer dit. Nee we hebben, we hebben echt een een, een, een echt goede vissers en hebben we dus een goede als, coach? Dus als Gerard Dielessen van NOC-NSF het op de Olympische agenda weet te krijgen. dan hebben wij medaillekans. Nou gekke nog, wij zijn lid van het NOC-NSF geworden. Maar het is geen. Het is nee, geen nee, nee, nee, nog niet. Maar uh, ja, wie weet, over een jaar of tien. dan uh, zit iedereen gekluisterd aan de buis kijken naar het uh, Olympische uh, wedstrijdvissen. Even heel serieus, ja. er is talent ja. genoeg. En ja. ook meiden dus. Absoluut. Ja. En hoe moet ik dat, hoe moet ik dat moet het voor me zien? Nou, hetzelfde met elk ander. Hebben vorm. we een grote snoeker? Hebben we een grote brazenmurren? Hebben we een nou, grote nou, kaapervaar? Wat wedstrijdvissen betreft hebben we hele goede wedstrijdvissers. Maar ik denk dat Nederland überhaupt gezien hele goede sportvissen heeft. We hebben een hele goede visland. We hebben een hele goede organisatie. Uh, we hebben goede coaches. En we hebben, ja, wat je ziet, prachtig water. Er is zoveel over deze branche te vragen. Maar ja. je zegt er een paar dingen die ik er even uitvis. Ja? Er is een goede visstand en er is goed water. Ja. Dat is wel eens anders geweest. Ja. in zaken natuur en milieu ja. nog geen drie decennia geleden moord en brand ges ge ge ge Klopt. geschreeuwd over het viswater. Nou en niet vooral, alleen over viswater. Vooral de Hengelsport heeft heel veel getrokken aan zeg maar, het verbeteren van de waterkwaliteit. En nu vinden ze het te goed omdat het te weinig... Nou, uh, de, de word, het grappige is, we, hebben, we hadden vroeger echt heel veel dus de waterkwaliteit was slecht. De Hengelsport heeft ervoor gezorgd dat de wet voor ontrijdende oppervlakte... de water versneld werd doorgevoerd. Nu is de waterkwaliteit zo goed in het dat we heel veel waterplanten krijgen. De visstand verandert. Ja, en dan wordt er weer geklaagd van... ik kom met mijn dobbeltje vast te zitten of het water wordt zo helder. Maar... Op de Cape beschouwd hebben we gewoon een prachtige visstand. En we hebben een hele gevarieerde visstand. En vissen worden steeds groter. Er worden karpers er gevangen. komen uit. meer soorten. Hè, ja, ja, en ze worden groter. Want er worden nu ja. karpers gevangen boven de 30 kilo. Er worden meervallen gevangen van 2 meter. Nou, dat was vroeger echt ondenkbaar. Meervallen van 2 ja. meter. Ja, ja. En waar komen wij die tegen? Vooral op de grote rivieren. Ja. De IJssel, de Waal, de Maas. Dus ook op de grote rivieren wordt wel gevist. Jazeker. Ja. Vooral. Het is... Uh, en dat hebben ook maar weinig mensen in de gaten, die uh, zo merkwaardig naar die sport aankijken. Een heel groot maatschappelijk fenomeen, ja. in aantallen. Want ja. dus, ik zei al, 2 miljoen mensen in Nederland vissen, ja. hebben ja. allemaal akte, uh, dat hebben dat de, 500 een acte. Ruim 550.000 hebben een, een, een pas. Ja. 500.000 hebben de normale vispas. En uh, ja, de rest uh, hopen wij dat die natuurlijk ook een, een uiteindelijke vispas uh, gaan, gaan kopen. Want dan dragen ze ook mee aan een betere visstand en een nog betere kwaliteit van onze sport. En het is ook een economisch niet geringe tak van sport? Uh, ja, we zetten ongeveer zo'n 780 miljoen euro per jaar om. Het is de derde sport van Nederland. En wat merkt u van de crisis? Gelukkig niks, want uh, ja, betekent als mensen uh, in de problemen raken met hun werk... kunnen ze nog altijd gaan vissen. Dus het aantal, De verkoop van vispassen gaat gelukkig goed, blijft ook goed. We zijn wat dat betreft recessieongevoelig, zoals dat zo mooi heet. Ja, maar als ik John zo hoor, die heeft daar toch uh, heel duur materiaal. Ja. Ligt het, is, is dat geen pijnpunt? Nou, je, je stopt eerder met het kopen van eten... dan je stopt met het kopen van hengels Absoluut. Liever honger dan geen hengels. Nee. Maar het is dus belangrijk. Ja, absoluut. Het is een way of life. Het ja. is een sport, maar het is ook een kunst en het is een way of life. Je moet iets totaal zinloos in je leven doen om je leven zinvol te maken. Maar ja, nou, dat heb jij. Dan ben jij er even <laughs> een van de verpersoonlijkingen van. Zoals je hier zit in een mooi... Ja, mooi, mooi... Uh, ja, vissers... Uh, nou nee, dat is het niet. Gewoon lekker nou, een lekker een pakken. Hongbalpetje op. En de vis en jij, hoe is het daarmee? Ja, fantastisch. Ik, ik heb wat met vis. Het zijn hele fascinerende dieren. En um, dat vis is ook echt iets tussen mij en die vis. Ik, ik vind het, uh, het is de ultieme natuurbeleving tot rust komen. Ook het, het fascinerende dat jij um, nog iets hebt in de wereld wat spannend is. Hè? Als, je, als je gaat kijken, alles is tegenwoordig beschreven, bekeken. Alleen die wereld onder water, die weet je nog niet. En dat, dat, die, die man En die met die dat, haal jij boven water. Ja, je wordt weer kind. Hè? Die kinderlijke enthousiasme van, van iets ontdekken wat je nog niet, uh, nog niet hebt gezien. En wat elke keer weer prachtig is en spannend is. En het verveelt ook nooit. Wat een, wat, een, wat een paradox is het. het. ziet er zo stil uit, ja. maar het is heel erg geconcentreerd en ja. spannend. Ja. En ook een soort van ja. zen. Ja, ook. Filosofisch. Ook het is, het is, het zeker, maar als je een, een, een grote karpen draait, dan is het ook spektakel. Het water ontploft, de lijn wordt van je molen gerost. Je wordt bijna het hele water ingetrokken, je hebt een hartslag van 180. En dan de ontlading als je zo'n vis op je onthaakmat ligt. Ja. De, de grote, de, de pracht, en hem voorzichtig weer terugzet. Ben Ekkel, wat denk jij als je dit allemaal zo hoort? Super. Even je, je microfoon iets dichter bij, uh, voor je mond. Super. Uh, ja, Marco liever uh, wordt het heel mooi. Maar ja, dat is ook zo'n sterkste punt, want overal geeft hij lezingen. Dus die, voor de rest uh, geen topvisser, maar die hij man goed die, die man die weet heel goed waar <laughs> hij over die praat. En dat is, uh, ja, dat, dat is wel heel mooi. Uh, voorzitter, Dirk Wever, hoe vindt u het maatschappelijk belang? Ik denk dat het maatschappelijk belang uh, heel groot is. Dat, dat, dat blijkt ook al wel uit het aantal mensen wat, uh, wat deelneemt aan, uh, aan hengelsport. Het biedt uh, uh, mensen een, een rustmoment wanneer ze dat zelf kiezen. Ze kunnen dat zelf kiezen naar hun werk in de weekenden. Uh, nou, je ziet in wat voor een prachtige omgeving we hier zitten. Polder-Arkemeen, een van de mooiste natuurgebieden in Nederland. Het is zomer, dus sowieso wat lomer en luier, maar vissen gaat het hele jaar door als een soort, ja, nou vluchten wil ik het niet noemen, maar toch even weg uit de hectieke. Ja, het biedt mensen een rustpunt. Ja. En velen hebben daar belang bij. Wat dat lijkt. betreft ook maatschappelijk belangrijk. Ik hoorde ook voor de uitzending, jullie gaan, het is velen, autochtoon en allochtoon, doet daarmee. mee, jullie gaan een wedstrijd voor alleen Polen inrichten, uh, organiseren? Uh, ja, we zijn, vorig jaar zijn we begonnen met een, een, een samenwerking met een groep Poolse karpenvissers. Die, uh, de, Nederland, de, Pols, de Nederlandse sportviscultuur, dus van je vangt een vis en je zet hem ongezonden terug willen uitdragen onder de Poolse Nederlanders, laat ik ze maar zo even noemen, uh, uh, en daar hebben we vorig jaar voor het eerst een wedstrijd mee uh, georganiseerd, waarbij we uh, met name dan proberen te promoten van vang je vis, zet ze terug naar buiten toe, kijk de mensen die, die aan die wedstrijd meedoen. Hoeveel doen we daar mee? Uh, dat doen, uh, deden vorig jaar uh, 40. Poolse mensen mm -hmm. uh, wel ervaren karpenvissers, daar moet ik er wel bij zeggen. Er zijn mensen die dus al in die cultuur zitten van catch en release, heet dat dan. netjes uh, Vangen en weer terugzetten. Ja, maar het idee ervan is dat het een uitstraling heeft naar, uh, naar, naar andere Polen die misschien voor wat kortere tijd in Nederland zijn, niet zo gewend zijn aan zeg maar, de manier waarop Nederlanders naar de sportvisserij kijken. Uh, ja, in Polen is het toch veel meer een cultuur van... Uh, je vangt een vis om een en op te eten. Ja. Ja. Ja, daar gaat het natuurlijk even naartoe. Er zijn uh, toenemend meer veel berichten over uh, stroperij door uh, Polen. Marco Kraal, hoe uh, beoordeel jij dat? Nou, stroperij is dat niet altijd het geval. Het is ook een kwestie van uh, cultuurverschil. De Nederlanders zetten de vis meestal terug. Uh, en als je vis mee wil nemen, zijn er voor de soorten... die wij lekker vinden, snoekbaars, zijn meeneemlimieten... Daar houden ze zich meestal wel aan. De meeste polenbak gewoon de vispas. Maar brazen met voren mag je in feite nog steeds ongelimiteerd meenemen. Wij doen dat niet, want het smaakt naar gebakken, gebakken bagger. Alleen ja, de Polen vinden het lekker. Vinden na, lekker. He? Dus, dus die ik nemen gehoord dat. We dat, dat, uh, dat ze die kleine braadstukjes of voortjes ja. als een soort borrelhapje Ja, eh, doen ze ook zo. Ja, precies. En, en dat mogen ze in feite ook. Alleen dat wekt vrevel bij de Nederlandse sportvissers. En dat is een kwestie van gewoon zorgen dat je goede voorlichting geeft. Ja, de hengelsport hopen gelucht doet dat al. En wij hebben als sportvissers ook folders in het Pools gemaakt. We hebben op onze internetsite informatie daarover in het Pools. En op het moment dat ze echt uh, ja, de, de, de fouten maken, dingen doen die niet mogen, ja, dan is er gewoon handhaa ja. We hebben heel veel boa's die controleren. Dus, uh... Er is natuurlijk koren op de molen, om nu om, om, om te zeggen, uh, gelijk te gaan hengelen door uh, het PVV-deel van onze samenleving. Zie je die polen weer? Maar, Ben Eckel, ik heb ook begrepen dat Nederlanders gewoon meedoen als een soort, in een soort tussenhandel van deze visvangst. Nou, dat is mij niet bekend hoor. Ik heb daar uh, helemaal niks van gehoord. Ja, je hoort wel wat zo in de... Volksmond aan het water, maar. Nederlanders die de vis, exact, vis doorverkopen uh, aan, Polen, aan Polen. Nou, ik heb er nog nooit van gehoord oh, hoor. Nee. Niet in mijn omgeving, laat ik het zo zeggen. Nee. Marco? Nee, daar heb ik ook nooit van gehoord. En ik uh, denk dat het een beetje broodje aap is. Daria Runusinska, 26 jaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Is een van die meiden die graag vis, toch? Ja, toch? En saam, lang. Samen, lang. Samen met uw vriend. Met mijn vriend, maar ook met mijn Poolse vrienden. Hoe uh, beoordeelt u de beeldvorming over Polen? En Wel of niet uh, opeten dan wel teruggooien van vissen? Nou, ik denk uh, dat dit niet klopt. Want ik vis vaak met Poolse vrienden en wij gooien altijd alles terug. Tuurlijk zullen er wel Poolse mensen zijn die de vissen niet terugzetten. Maar ook niet alle Nederlanders en mensen van andere nationaliteiten doen dat. Dus ik heb zelfs een paar keer Nederlandse mensen gezien... Uh, dat ze gewoon visjes meenemen. D dus ja, wij kunnen niet zeggen dat, dat alleen Poolse mensen... Uh, ja, nemen de visjes uh, naar huis. Nee, maar... De, ja, de, ik, ben niet, ik ben niet mee eens. Waar bent u niet mee eens? De beeldvorming? Dat, dat, de, dat ja, die Polen dat, weer bezig zijn? Ja, want uh, er wordt gezegd dat Polen de wateren uh, legvissen. Marco zit, uh, Marco, Klok, Marco zit hier heel erg le, le, le, van neet schudden, Marco Kraal. Ja, dat is ook pure onzin. En ik ben ook blij dat deze mevrouw het ook zegt. En, en ik denk dat we dit, dit onderwerp zo eens een keer moeten gaan afsluiten. Dat boert elk jaar op. Uh, problemen die er zijn, daar hebben we handhaving voor van onze BOA's en de politie. En voor de rest hebben we voorlichting. En uh, laten Polen lekker vissen als ze zich aan de regels houden. Prima, ze zijn welkom. Hoe meer vissers, hoe meer uh, uh, lol en uh, hoe leuker ons hobby wordt uitgedragen. De goeien moeten de oud ouderwets onder de kwaaien leiden. Is, uh, ook nou, la la laat de goede het, het promoten voor de, voor de kwaaien, laten we het zo zeggen. Ja. Laten we de goeien de kwaaien op het goede pad zien te krijgen. Nou ja, dus moeten we misschien gewoon lekker meedoen hier. Precies. Met uh, hoop op geluk. Precies. En dan met z'n allen niet gewoon echt een typische Poolse wedstrijd van maken. Gewoon gemengd Nederlandse en Polen. wedstrijd. Europese wedstrijd. <laughs> Precies, okay. precies, Grensoverschrijdend vissen. Even wat, uh, wat mail hier. Willy vindt vissen, dierenbeulerij. Het haakje door de lip van een vis is zeldzaam als een brandwond. Het is ontzettend zielig, uh, Marco. Ja, nou ja, die discussie die, die blijft ook altijd weer opkomen. Um, het, het beperkte ongemak wat wij en het vis aandoen, dat weegt niet op tegen het gigantische plezier wat wij dan hebben. En aan de andere kant, dankzij de Hengelsport zit er in Nederland een hele goede visstand. Laten we het ook niet vergeten. Het is puur dankzij de Hengelsport geweest dat de vismigratie is gekomen. Dat de waterkwaliteit sterk verbeterd is. En dat er heel veel mensen in Nederland, 2 miljoen, een belang hebben bij een gezonde visstand en de vissen die gevangen worden worden vaak meerdere keren gevangen zeker karpers die worden vaak uh, ja, gedurende hun leven een aantal keren gevangen en herkend en ook gekoesterd dus ach zo, zo erg is ja, het er ook zijn niet. karpers die denken van goh heb je John weer Die zijn er inderdaad en dan hebben ja, en ja, Jan precies. Bakker die zegt Hoogtijd lijkt mij voor de PVV om een meldpunt in te richten tegen Poolse vissers nee Jan <laughs> dat zijn we toch aan het nuanceren dat hoor je toch en Jeroen en Naida zegt die hebben de taken verdeeld Jeroen neemt de afdeling verdachtmaking primitief Oost-Europa en na Ida de afdeling onschuldig en onbegrepen Middellandse Zee. is duidelijk waar de schoen wringt bij lijn 1 zelf, zegt Jan Bakker. wil graag een antwoord. Ik zeg Jan, luister toch eens even wat beter. En ga toch niet zo in op die clichés die er over ons rond hangen. Je moet iets totaal zinloos in je leven hebben om je leven zinvol te maken. Leuke quote over de hengelsport, zegt iemand anders. Vivi Video. Hoogtepunt van de dag op onze nieuwszender Lijn 1. Lullen over vissen. Gelukkig hebben ze nog steeds genoeg geld voor dit soort topnieuws. Ook iemand die het gewoon niet begrijpt. Ja, er, worden, er worden miljoenen uitgegeven aan mensen. Met 22 man die proberen met veel moeite een bal tussen, ba tussen twee paaltjes door te krijgen. En daar zwaar over betaald voor worden. En dan denk ik van, ja, zet Je hebt het over uh, voetbal, ja, En ja. die koorts. Ja. En de agressie. Waar de ja, precies. Je hebt hier ja. geen agressie aan de waterkant. Dat, is ook dat zegt ook meneer Enkel heel terecht. Los van de mensen die uh, pijn hebben aan dat haakje in hun bek. Althans, dat zelf voelen. Heb je nee, hier niet te maken met hooligans? Misschien met een enkele stroper, maar. Nou, praktisch niet hoor. Nee. nee. Bijna niet. Het is hier vrede. En ik moet zeggen, wij, de, deze wedstrijd ook, die staat er wel in het teken van van een hele vrolijke dag met een hapje en de drankje erbij. Kijk, daar is ook uh, echt ontspanning. Wij maken er vandaag een hele leuke dag van. Dat soort mensen nodig. Ondanks zijn. alles. Ja. Ondanks de warmte. Ondanks de crisis. En uh, net werd uh, de suggestie gewerkt over de dames. Hier doet vandaag ook een uh, hele beroemde jonge dame mee. Kelly Goedhart. Oké, okay, doet mee. Van de selectie. Ja. Uh, ja. Die speelt ook mee vandaag. We kunnen het niet missen.